3 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bouwen op naar de finale van de derde etappe in de Tour. En straks ook nog de dag van Filemon. Festival Tent, die staat vandaag bij de Robeco Zomerconcert in Amsterdam. Eerst het NOS-nieuws met Mark Visser. De PvdA wil stoppen met de JSF. Volgens de fractie is het project te duur en is het omgeven met te veel onzekerheden. En daarmee tekent zich een kamermeerderheid af tegen het toestel dat mogelijk de F16-strauwjager moet gaan vervangen. PvdA-woordvoerster IJsink. De Partij van de Arbeid is jarenlang duidelijk geweest als het gaat om informatie, als het gaat om de vertragingen, als het gaat om het kostmeer, als het gaat om tegenvallende werkgelegenheid, als het gaat om tegenvallende samenwerking binnen de partnerlanden. Alleen maar tegenvallers, dus als ze twee rijtjes naast elkaar zetten, zijn het meer tegenvallers en helaas geen meevallers. Eerder spraken SP, PVV, D66 en GroenLinks zich al uit... tegen voortzetting van het project. Nederland heeft bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin... twee testtoestellen besteld. De eerste is bijna klaar. De vervanging van de F-16 is al jaren een heet hangijzer. De ramingen over de kosten zijn al een paar keer bijgesteld... en de bouw verschillende keren vertraagd. Donderdag praat de Kamer erover. De bouwcombinatie Grolsvesten in Enschede geeft toe dat er fouten zijn gemaakt rond het ongeluk met het dak van het FC Twente Stadion. Volgens de bouwcombinatie waren er veel verschillende partijen tijdens de bouw actief en werd er onderling te weinig afgestemd. Voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vandaag met een zeer kritisch oordeel. Als je nou kijkt welke factoren hebben daar bij een rol gespeeld, dan is een belangrijke factor geweest dat bepaalde onderdelen van het dak ontbraken. Koppelstukken die het, die het moesten vasthouden, die ontbraken. Diagonale verbindingen die het stevigheid moest geven, die ontbraken. Dat is een belangrijke factor geweest. Bouwcombinatie Grolsvesten ontkent dat er sprake was van tijdsdruk. De bouwcombinatie zegt dat aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn overgenomen om aan de veiligheidseisen te voldoen. In het historische centrum van Paramaribo woedt een felle brand. Volgens Surinaamse media is een aantal panden al tot de grond toe afgebrand. In het centrum van Paramaribo zijn de meeste panden van hout. Alle brandweerwagens zijn naar het centrum van de stad gestuurd. Dat is afgesloten voor ander verkeer. Het blussen wordt bemoeilijkt door de wind. De zaak van twee veroordeelden in het proces tegen de Hofstadgroep moet over. Hoge Raad vindt dat onvoldoende is bewezen dat Mohammed F.B. en Jozef E. deelnamen aan een terroristische organisatie. Ze kregen in 2010 celstraffen van 15 maanden. Het Hof moet hun zaak nu opnieuw beoordelen. De leden van de Hofstadgroep troffen elkaar in 2003 en 2004 in de woning van Mohammed B. in Amsterdam. B. vermoorde op 2 november 2004 Theo van Gogh en hij ziet daarvoor een levenslange gevangenisstraf uit. Het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Beving was op 230 kilometer diepte en had een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij de stad Opunake, zo'n 170 kilometer van de hoofdstad Wellington. Volgens eerste meldingen is er nauwelijks schade en dat komt door de diepte van de aardbeving. Beving waarbij begin vorig jaar 185 mensen omkwamen, was minder krachtig maar op een diepte van slechts 5 kilometer. Het weer dan nog. Vanmiddag kan in het westen een beetje regen vallen. In het oosten is er meer ruimte voor de zon, bij een graad of 22. Morgen wordt het met 23 graden op de Wadden. En ongeveer 27 in het oosten. Nog wat warmer dan vandaag. Maar wel kunnen er enkele stevige buien ontstaan. ANWB Verkeersinformatie files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Maardenberg, 5 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en Knooppunt Koenplein... 5 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Leusden, 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hallo, ik ben Douten Kroes. En ik ben boos. Boos omdat iemand anders dit spotje zou moeten inspreken. Iemand die al 6 jaar HIV positief is en volop in het leven staat...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. De Tour. Straks de dag van Filemon en bent u ook zo benieuwd naar zijn nieuwe wijntip. En nog iets minder dan 100 kilometer te gaan in de derde etappe van de Tour. <tied> Joris van den Berg en Gio Lippens controleert Radiocheck de koers eigenlijk nog voor uh, Cancellara. Ja, die controleren wel degelijk de koers. Want ze rijden voortdurend voorop. Vooral Jaroslav Popovic. Dat is toch wel de man die, denk ik, deze Tour de France al de meeste kilometers op kop van het peloton heeft gereden. Ondanks de inspanningen onder andere van Sebastian Langeveld gisteren. Voor zijn ploeg, voor Orica Greenwich. Maar Popovic zie je bijna voortdurend op kop van dat peloton rijden. Ook Jens Vogt doet af en toe een handje meehelpen. We zagen zelfs Chris Horner zagen we zojuist ook mee vooraan rijden. En dat zijn de mannen van Radio Shack die dan de zaak een beetje moeten. Moeten controleren. Maar op dit moment is het tempo weer wat gedrukt. Want we hebben net de ravitaillering achter de rug. En nou rijden de mannen met de handjes op het stuur. We zien Bradley Wiggins met zijn gele helm. Uh, de man uh, waarvan veel wordt verwacht voor het klassement. En dat betekent meteen dat die voorsprong weer wat oploopt. De voorsprong van de vijf koplopers. Vijf minuten en vier seconden. En Joris met die finale in het zicht. Blijft het natuurlijk gevaarlijk om een kopgroep weg te laten blijven. Het kan heel link worden. Want het de parcours begint ook een beetje te golven nu. Je ziet langzaam dat die heuvels, dat de slotfase dus naderbij komt. Naar die lange vlakke aanloop. Nu gaat het op en af en gaan die vijf nog altijd heel goed samen hoor. Ze werken prima. Het is een mooi geheel, een soepel werkend kopgroepje. Wat dat betreft zit het nog prima voor ze. Zeker als ze vijf minuten hebben nu, dan moet het daarachter nog maar even dichtgereden worden. En ik kan een klein tipje van de lichten als we het hebben over de dag van Filemon. Want zojuist trof ik hem aan te midden van een schade. Gillende kinderen. En daar stond Filemon tussen met zijn microfoon in de hand. Wellicht straks meer over de oorzaak van dat gegil. Dus. En oh ja, ik hoorde van Tom van het Hek dat de klachtenlijn aan het vollopen was. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Griefko niet de kampioen is van Kazachstan. Maar hij is een Oekraïner. En derhalve kampioen tijdrijden zowel als op de weg van Oekraïne. De man in de kopgroep 1 van de 5 aanvallers in de derde rits van de Tour. Sportzomer Radio 1... Votre ami de vacances now that we found love. De revolutionaire garde in Iran heeft een test gedaan met lange afstandsraketten. De lancering van die raketten is een waarschuwing aan de vijanden van Iran... en komt op een moment dat er in Istanbul internationaal overleg wordt gevoerd... over het Iraanse kernprogramma. Het lijkt dan ook een antwoord op de sancties van de EU die gisteren zijn ingegaan. Correspondent Thomas Edbrink in Teheran. Thomas, er zijn al zo lang spanningen tussen Iran en het Westen... over dat nucleaire programma van Iran. Hoe bijzonder is het dat deze raketten worden getest? Nou, de testen op zich niet zo bijzonder. Maar Iran wil duidelijk laten zien, na die Europese sancties van, van gisteren, die overigens een olieboycott zijn eh, tegen Iraanse olie, dus het kan niet meer worden gekocht, eh, dat het sterk is, dat het machtig is, dat het iedere aanval van de vijand af kan slaan. En eh, ja, dat gebeurt hier traditioneel met die lange afstandsraketten. Eh, maar het mag wel duidelijk zijn eh, dat de Iraniërs meer en meer de hoek gedreven voelen. Eh, omdat, ja, geen olieverkoop betekent geen inkomen. En geen inkomen betekent absoluut problemen voor de islamitische leiders hier. Nou zijn dus die besprekingen in Istanbul bezig hè, over de nucleaire status van, uh, van Iran. Uh, is dit ook bedoeld om die besprekingen te beïnvloeden? Um, ook daar geldt de boodschap. Van uh, als het mislukt, dan zijn wij, Iran, sterk genoeg om ons te verdedigen tegen een eventuele andere optie. Hè, de militaire optie waar het Westen het ook wel eens over heeft als het gaat over het uh, Iraanse nucleaire programma. Uh, maar die gesprekken aan zich uh, die, uh, die stellen niet zo heel veel voor. En dat weet het Iran eerst zelf ook. Uh, er is de afgelopen maanden gepraat in, uh, in hoofdsteden als, als Istanbul, uh, Moskou en Baghdad uh, tussen Iran en de wereldmachten over dat nucleaire programma. Dat heeft eigenlijk niks opgeleverd. Alleen een, uh, ja, een, een vervolgbijeenkomst vandaag dus in Istanbul... op een veel lager niveau, op een technisch niveau... Uh, terwijl er uh, geen echte afspraken zijn gemaakt. Dus de kans dat daar iets uitkomt is, is niet zo groot. Ja. Nou zei jij net zelf al, die EU-sancties EU houdt, houdt vooral een olieboycott in. Hè? Uh, uh, wordt het land daardoor getroffen hieraan? Uh, ik was... Ik was uh, zelf aan de Persische Golf... in de havenstad Bandar Abbas. En dat is, uh, ja, dat is het Rotterdam van Iran. Hè. Containerschepen horen daar af en aan... Uh, te, te, te reizen. En ook de olietankers... Uh, die moeten van, uh, vanuit die regio... Uh, richting uh, de andere wereldsteden... vertrekken om daar hun olie te verkopen. En ik, ik voer daar op een kleine spiekbootje... over die blauwe wateren... en zag er allerlei schepen... die opgelegd waren voor anker. Uh, heel veel uh, olie soms aan boord. Maar uh, totaal... Uh... Nergens omheen te gaan. En ik trof op een gegeven moment één schip dat zijn anker aan het ophalen was. En ik zei: uh, he, ik riep vanuit het bootje naar boven toe. Van, waar gaan jullie heen? Toen zeiden ze: Wij gaan nergens heen. We zijn alleen de ankerketting aan het schoonmaken. <lacht> ja, dat laat het ongeveer zien. De Iraanse economie zit in het slop. En door die sancties uh, ja, raakt het alleen nog maar meer in het slop. Ja, goed. Uh, dankjewel. Thomas Edbrink was dat vanuit Teheran. We naar Wimbledon, de vierde ronde. David Ferrer brak in de tweede set Del Potro, stond 4-2 voor. Heeft hij ook de tweede set gepakt, Marcella Mesker? Jazeker, Hij heeft Del Potro zelfs uh, nog een keer gebroken. Er staat dus nu 6-3, 6-2 uh, op het scorebord. Het is 1-1 in de derde set. En een uh, hele lange weg te gaan voor Del Potro... die je uh, toch op uh, bewegelijkheid uh, aflegt... Uh, tegen de Spanjaard uh, die een geweldige wedstrijd speelt. Um, ondertussen op baan 1, waar tussen de regenbuien door is uh, gespeeld... Uh, de afgemaakte partij tussen Andy Murray en Marin Silic uit uh, Kroatië. Die partij werd dan toch makkelijk gewonnen door Murray. 7-5, 6 6-2 en 6-3. Dus dat is goed nieuws voor de Britten. Murray in de kwartfinale. En ja, die gaat dus spelen nu tegen of Ferrer of Del Potro. En dat lijkt dus uh, Ferrer te worden. Verder nog een uitslag. Florian Maier, de Duitser, heeft gewonnen. Toch wel verrassend, vind ik, van de Fransman Richard Gasquet. Het werd een uh, vierzetter voor Maier. Gasquet voormalig halve finalist hier op Wimbledon. Dus ik uh, vind dat een uh, verrassende uitslag. Nou, verder is Tsonga nog bezig. Zijn vierde ronde partij tegen Fisch. Het staat daar 1-1 uh, in. Sets. En uh, Philip Koolschrijber tegen Brian Baker. Daar staat het twee sets tegen nul voor de Duitser Koolschrijber. Dat waren de andere twee vierde rondes die nog steeds uh, afgemaakt moeten worden. Peloton is op weg naar Bologne-sur-Mer. Joris van den Berg, moet je nou weer iets herroepen, Joris? Ik versta je even niet, excuus. Ja, nee, dat zou ik ook zeggen. Uh, nee, ik zeg, moet je nou weer iets herstellen? Uh, ik moet uh, continu iets vertellen en dat doe ik heel graag. Zeker als je in het wiel zit van een kopgroep met al die strakke, sterke, dappere coureurs. Erin met misschien wel de dapperste man tot nu toe van de Tour daarbij, Michael Morkov. Hij zit momenteel op kop van dat kopgroepje van vijf man in zijn bolletjestrui. Nu geeft hij weer over aan die man in het oranje, de Basque Perez, En achter hem de twee Fransen Minaar en Giovanni Bernardo, Fransman met een Italiaanse voornaam. En tenslotte Grifko, de Oekraïner van de Kazachstaanse Astana-ploeg. Die vijf rijden al sinds kilometer vijf in de aanval. En het gaat nog altijd prima op het steeds interessanter wordende terrein. De eerste grote buit die aan zit te komen in deze etappe is nog zeven kilometer ver. Dat is een tussensprint. Daar zullen deze vijf mannen niet zoveel om geven. In het peloton wordt het dan wel weer interessant wat betreft de strijd om de puntentrui. En ik ben ook benieuwd wat de ploeg in de slotfase van deze rit gaat doen. Want die slotfase met al die heuveltjes en dat klimmetje als finish... die longt toch wel voor bijvoorbeeld renners als Geesik en met name Mollema. Maar in het peloton doet voorlopig, met nog altijd een voorsprong van een minuut op vijf voor de vijf, Radio Shack het werk. Of niet, Gio? Klopt helemaal. Radio Shack moet het werk wel doen, want zij hebben de gele trui in handen. En dan zie je voortdurend die Jaroslav Popovic op kop rijden. Jens Vogt erbij. En als je dan in die tronies van die twee heren kijkt, ja dan denk je dat zijn echte, echte knechten met, met veel kracht, met veel power, met veel waarde. Ze kunnen allebei een behoorlijk eind je fietsen, kunnen het zelf ook heel erg goed, maar ze offeren zich volledig op dit moment op voor Fabian Cancellara, de gele truidrager, zoals ze dat later in deze tour misschien wel gaan doen voor Frank Slek. Het ziet er wel prachtig uit door die twee mannen op kop, want je hebt daar wel respect voor, ontzag voor, want het ziet er gewoon dreigend uit als je ze dan op kop ziet rijden. Achter ook een kleiner mannetje in het groen met zo'n pinnetje op zijn neus om beter adem te kunnen halen. Dan weten de echte insiders wel dat ik het heb over een polo over Sylvester Schmidt. Dat is de man die voor Liquid gas tempo af en toe probeert hoog te rijden. En zijn wiel dan weer, Chris Horner. En het hele rest van het treintje van, uh, van Radio Shack. Maar die Smit, dat is ook een goede coureur. Hij wordt in stelling gebracht om uh, nog een beetje werk te doen voor zijn kopmannen. En dan hebben we het natuurlijk over Peter Sagan, de man in de groene trui, die als hij hier die etappe gaat winnen, straks met die lastige aankomst bergop. Uh, zijn voorsprong alweer flink gaat vergroten in dat uh, klassement. Maar ook voor hem wordt het interessant straks. Wat gaat er gebeuren in dat tussen? met die resterende punten achter die vijf koplopers. Voorlopig is de voorsprong nog groot. 4 minuten en 45 seconden. We hebben nog 87,3 kilometer te rijden. En vooral die laatste 40, 50 kilometer. Die worden loodzwaar. Ici, Sportzomer Tour de France. le spectacle de Radio 1.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 Wat Wiggins en Evans vanmorgen tegen hun mechanieken zeiden. Let's some air in. Het was Alain Clark. View in the wheel. Onze speciale verslaggever tijdens de tour is Filemon Wesseling. Vandaag zijn de renners uh, in Frankrijk aangekomen. Ze rijden 197 kilometer naar Boulogne-sur-Mer. En ergens langs dat parcours staat Filemon... Uh, uh, we hoorden net van uh, Joris van der Berg dat je tussen allerlei kinderen... en geschreeuw, wat, wa, waar ben je? Ja, dat stond ik. Maar de tourcaravaan is hier net voorbij getrokken. En ja, zo gaat het ook met de tour. Als ze in aankomst zijn, dan is het natuurlijk overal overbevolkt. Maar zodra ze er langs zijn, dan is ook alles binnen mum van tijd weer weg. En ik sta op ongeveer 104 kilometer bij het dorpje Clétie. En wat wel mooi is om even te vertellen. Je hebt nu wel echt het gevoel, gevoel dat de Tour de France begonnen is. Want je hebt hier dat prachtige landschap van Noord-Pas de Calais. Met zo van die uitgestrekte... De vlaktes, een beetje heuvelachtig van dat wuivende graan. en af en toe zo'n klaprooster tussen. Heb je al een beetje. En een hele spieze stinkvrachtwagen die nu voorbij komt. <laughs> ja, die stoppen niet. Uh, heb je al een aardige nee. tourroutine kunnen uh, ontdekken? Je moet elke dag natuurlijk van, uh, van hotel wisselen. en maar door, en maar door. De toer wacht op niemand. Is er al een soort tourroutine bij jou? Ja, en dat vind ik echt het grappige. Het, het is eigenlijk heel routineus. Je komt ochtends kom je in, uh, in het dorpje waar ze starten. Dan uh, is het altijd een beetje gedoe waar je, je auto neer moet zetten. Dan gaat iedereen, elke journalist gaat naar dat village des Dat is een soort afge afgezet stuk stad, waar allemaal kraampjes zijn. Daar kan je alles. Ja? Nee, nee, nee. Ga door. <laughs> Okay. Daar heb je allemaal uh, gratis dingen die je kan krijgen als journalist. Dat is heerlijk. Uh, uh, lekkere koffie, croissantjes, worstenbroodjes. En ik ga dan altijd naar hetzelfde uh, koffietentje. Daar zit Kees Jonkind ook altijd als dus verslaggever van de NOS. En iedereen leest daar een beetje zijn krantje. En uh, daar worden even alle nieuwtjes besproken. En uh, wat iedereen gaat doen. En een beetje ideeën van elkaar gejat. En dan uh, komen op een gegeven moment komen die bussen eraan. En dan stroomt iedereen daar weer naartoe. Dan is het altijd even lachen bij de bus. Ik ga we gaan meestal even naar Frans Maas, die heeft altijd een goede grap. Leo Westra komt de bus uit met een droge opmerking. Wout Pols staat s ochtends altijd al helemaal enthousiast te springen... omdat hij er zo'n zin in heeft. En uh, nou ja, dan op een gegeven moment gaan de camera's aan en de microfoons. Dan wordt iedereen weer heel serieus. Dan wordt er serieus geïnterviewd, serieus gesproken. Dan zie je in één keer van die twintigjarige renners... in één keer echt uh, veel ouder worden. Gaan dan hele serieuze doordachte antwoorden geven. En uh, dan uh, gaat uh, iedereen weer weg. Oh. En zo gaat het elke morgen eigenlijk precies hetzelfde. Ja, je had het over Liewe westra al eventjes, hè? Dro droge humor. Je hebt ook met hem het wegdek getest, toch? Ja, ik, uh, nou, ik vroeg me af hoe belangrijk zo'n uh, wegdek voor renners is... en wat ze wel uh, graag hebben of juist graag niet. En ja, Liewe westra dat uh, weet jij natuurlijk, Dion als toervolger, uh, volger helemaal. Ja. Die is uh, vroeger stratenmaker ja. geweest. En die weet alles van, uh, van straten. Maar het grappige is, hij rijdt zelf het liefst over asfalt. En dat heeft hij natuurlijk nooit aangelegd. Maar zodra er steentjes in het parcours zitten, zoals bijvoorbeeld Parijs-Roubaix... en ik geloof dat ze in het begin van deze etappe ook wat van die kassaien hebben... Ja. dan vindt hij het helemaal niks. Want dan vindt hij natuurlijk ook heel slecht aangelegd, die is stropen. <laughs> dus daar let Liuwe Westra onderweg ook op? Oh. Ja, ja, en uh, het leuke is, en dat hoor je in de reportage vanavond... Uh, hij heeft ook wat tips, want ik bedoel, het is lekker weer. En ik kan me voorstellen dat je lekker in de tuin... Uh, Radio Tour de France of de sportzomer aan het luisteren bent. En dan heeft hij wat hele goede tips... als je zelf in je tuin een terras wil aanleggen. <laughs> de terrastips van Liewe westra uh, vanavond, hè, wordt dat uitgezonden. Jij geeft ons ook iedere dag een, een wijntip. Uh, kunnen we dan uh, tijdens de etappe opdrinken? Wat drinken we vandaag, Viel? Uh, ja, Dione, het is voor de laatste keer bier. Dat ah, is het nee. echt alleen maar wijn, dat beloof ik. Maar we, zi ja, ja, maar we zitten in Noord-Frankrijk, Noord-Pas-de-Calais. Er werd hier vroeger ontzettend veel bier gemaakt. Maar het is natuurlijk al heel lang heel slecht gegaan met uh, het noorden van Frankrijk. Uh, er zijn nog maar een paar kleine brouwraadjes over. En eentje daarvan is Saint-Sylvester. Als je een beetje naar de lucht kijkt, dan zie je wisselvallig weer. Het kan heel lekker zonnig zijn, maar het kan ook zo gaan regenen. Als het zonnig is, dan, uh, dan uh, raad ik aan La Trois-Mons. Uh, de, de, dat bier wordt gemaakt in het plaatsje Rue de la Chapelle. En als het nou regent, en dat is van dezelfde brouwerij, dan moet je de Cavroche uh, drinken. En als je dat echt Noord-Frans wil doen, dan doe je dat in een. Uh, even kijken, hoe heet dat ding ook alweer? Dat is een staminé. En dat is een typisch Frans kroegje met rustieke inrichting, volgestouwd met voorwerpen van vroeger. Je ziet eigenlijk gewoon tussen de oude troep. Lekker. Staminéken. Ja, leuk hoor. Ik ben jaloers op jou. Maar dat wist je al. Je maakt uh, elke dag ook een filmpje uh, van het etappe wijntje. En in dit geval dus het biertje. Die filmpjes zijn uh, te vinden op onze website: sportzomer.radio 1nl Filemon, veel plezier. Tot morgen. Iets... Overgaard. Oh ja. uh, iets heel anders. Uh, die, die zin hoor je vaak op de radio. Maar in dit geval is het toch wel echt van toepassing. Want in Kenia is ophef ontstaan over liederen die haat zouden aanwakkeren. Directe aanleiding: nu is een lied van een uh, kyuyu zanger Wat zeg ik? Kiku Kikuyu-zanger, dat moet je zoiets zeggen, denk ik. Uh, die propageert dat een politicus met een voorhuid nooit de regeringsleider van Kenia zou mogen zijn. Een rechter moet nu besluiten of deze zanger de gevangenis in moet. Het maar het is gevaarlijk. Zit uw verstand in uw hoofd of in uw voorhuid? Sinds de onafhankelijkheid van Kenia 29 jaar geleden... draait de politiek van dit land om stammen. En de twee grootste stammen van Kenia zijn de Luo's en de Kikuyu's. De Kikuyu-mannen doen aan besnijdenis. De Luo's doen dat niet. En omdat de Luo's dus een voorhuid hebben, geen echte penis dus... en ze daarmee geen echte man zijn... daarom mogen de Luo's Kenia nooit besturen. Het lied van de Kikuyu zanger Kamanda Wa Kioi gaat over de voorhuid van de Luo premier Raila Odinga. Bak je dit lied haat aan tegen de Luo's? God heeft u vervloekt. De barbaren mochten Israël niet leiden, want ze waren niet besneden. Zingt Kamanda Waikioi. Jij, generaal, de messen worden voor jou geslepen. Zingt de Kikuyu-zanger. Je hoeft geen artiest te zijn om te begrijpen voor wie de messen worden geslepen. Voor premier Raila Odinga. <kussionels> Bij de verkiezingen vijf jaar geleden namen de Kikuyu's het tegen de Luo-politicus Raila Odinga op. Bij het geweld dat volgde wegens de fraude gingen Kikuyu's en Luo's elkaar met kapmessen te lijf. Luo's werden gedwongen door Kikuyu's besneden. En nu worden er in de komende maanden dus opnieuw verkiezingen gehouden in Kenia. En opnieuw gaat het tussen enerzijds de kandidaat Raila Odinga... ...anderzijds een kandidaat van de Kikuyu's... ...die Uhuru Keniata naar voren hebben geschoven. Dergelijke de liederen wakkeren haat en verdeeldheid aan, zeggen vele Kenianen. De zanger Kamande Wakioi moet de gevangenis in, vinden ze. Anders worden de aanstaande verkiezingen weer een tribale wedloop met dood en verderf als gevolg. Een Keniaanse rechter gaat binnenkort beslissen of inderdaad dit lied haat en verdeeldheid aanwakkert. Intussen verkoopt de CD met het gevraagde lied als hete broodjes veel beter dan voordat de controverse erover uitkwam. <tied> U kunt Buma-gegevens van de, deze hit in Kenia opvragen via onze site. En ook uh, daar staat de correcte uitspraak voor alle namen die genoemd zijn in de afgelopen 3,5 minuut. Het ging over Luo's en Kikuyus, in ieder geval uit Kenia. De bijdrage was van Afrika-correspondent Koert Lindijer. Bijna twee minuten over half vier tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. Het JSF-project is te duur, zegt de PvdA-fractie. Het is volgens de PvdA omgeven met te veel onzekerheden.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 En een felle brand vanochtend in het historische centrum van Paramaribo. Aantal panden is tot de grond toe afgebrand, melden Surinaamse media. Het blussen werd bemoeilijkt door de wind. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AWB ah, en Verkeersinformatie files op de ring van Amsterdam. De 10 tussen Haarlem en knooppunt Koenplein, 4 kilometer. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein, 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks een uitgebreid interview met PVV-dissidenten Hernandez en Kortenoeve. Waarom zijn zij nou per direct uit die fractie gestapt? Er wordt het gaatje tussen die vijf vooraan en het peloton al wat kleiner. Joris en Gio. Het wordt nog steeds niet echt kleiner, want we zitten nog steeds rond de vijf minuten met nog 76,8 kilometer te gaan. En het beeld is onveranderd. Popovic, Vogt, Schmid en dan de rest van het peloton. Dat is in het peloton waar ze zo meteen over een paar minuten gaan beginnen aan de tussensprint. Een tussensprint op 119 kilometer bij Saint-Lec. En jongens, die tussensprint bij de kopgroep hebben ze al gehad? Dat was uh, geen sprint, Gio, echt niet. Uh, het was gewoon doorrijden, eerst heuveltje af. Toen kwamen ze al met 60 per uur aan. En toen bleven ze keurig samenwerkend naar dat dundoek toerijden rijden. En toen was de volgorde, een Mina, Bernoro, Morkov, Perez, Grifko. Zo kwamen ze door. En daar ging het natuurlijk absoluut niet om de punten. Je kunt er wel wat geld verdienen, dat hebben we gisteren al uitgelegd. Maar het gaat deze mannen er vooral om om zo lang mogelijk vooruit te blijven. En Murkoff gaat het natuurlijk om wat nu over 24 kilometer zo'n beetje gaat aanbreken. De heuvelzone. We hebben dus gezegd dat Murkoff er voor de derde keer bij zit. Dat geldt eigenlijk ook voor de ploeg van een van de twee Fransmannen van aan. Bernodot, de Eurocar-ploeg. Want in etappe 1, Jeanne, gisteren Kern en vandaag Bernardot. En zojuist langs de weg stond er een spandoek. Allee, Thomas, Veuclair. En dat is een van de mannen, dat is de kopman van de ploeg Europcar. In het donkergroen. En laten we ook Thomas Verkler vandaag niet uitwissen. Wat betreft de ritzeeg. Ook hij zou dat, ondanks een beetje kniepijn... Moeten aankunnen. Even terug naar Gio. Want uh, het peloton begint zich nu ook klaar te maken voor die tussensprint. Je ziet meteen de nervositeit. Ik kijk naar Mark Renshaw. Sprinter van Rabobank en het wiel van Mark Cavendish. Dat is een uh, goede plek om uh, te gaan zitten. Matthew Goss rijdt daarvoor. Die heeft nog een aantal ploegmakkers bij zich. En zo gaan ze dan af op de sprint. En ik ben benieuwd hoe ver het is. Want ik zie ook Peter Sagan zie ik daar zitten. Ik zie ook Petaki daar uh, van voren zitten. Alle sprinters die punten willen gaan verzamelen voor die uh, groene trui. Die uh, zijn naar voren geschoten over. Cancellara doet gewoon even niet mee, die zit daar rustig midden in het peloton met een aantal van zijn ploegmaatsen om hem heen en dan wordt het tempo opgevoerd. En dan zou ik toch eens graag willen zien hoe ver ze nou uiteindelijk zitten van dat puntje waar ze zo meteen gaan sprinten. Het lijkt nog wel even te duren, dus lijkt het me nog te lang voordat ze er zijn. Er wordt in ieder geval tempo gemaakt daar vooraan, de uitslag. Temperament, aanvalslust, de zal het heel erg knap worden. De Tour 2012. Van de zomer, toe.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 Goed vertrouwen is het enige dat wel. Zelfs een blik zegt genoeg voor die hechte vrienden: er wordt gelachen met zijn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 Jeltsmitje en vrienden voor het leven. Gio Lippens, hoe is het afgelopen met de sprint van het peloton?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 Je moet niet meesprinten. Het was een beetje denigrerend wat Cavendish deed. Hij zette Van Hummel toch wel aardig op zijn plek. Maar Cavendish wint dus dat tussensprintje van het peloton. Pak dus weer een paar punten. Extra tien punten voor die groene trui. Komt iets dichter bij Peter Sagan. Want Van Hummel wordt daar tweede in dat sprintje. Sagan derde. En daarachter Lancaster Hoetarovic, Rancho, Petaki, Gos, Poekmans en Koek. Dan hebben we in ieder geval de eerste 15 van die sprint hebben we gehad. Dat zijn de punten voor de groene trui. Nu is het weer Rustig in het peloton, voorsprong iets teruggelopen door dat sprintje. 4 minuten en 28 seconden, 72 kilometer nog te koersen. Dat was een grote verrassing vandaag. De Kamerleden Martial Hernandez en Wim Kortenhoeven stapten vanmorgen per direct uit de Tweede Kamerfractie van de PVV. Ze zijn het niet eens met het verkiezingsprogramma... dat net daarvoor door partijleider Geert Wilders was gepresenteerd. Politiek verslaghever Michiel Breedveld sprak met beide heren over hun beweegredenen. Nou ja, in mijn geval, en dat is eigenlijk ook wel voor Wim, uh, is dat toch echt het concept verkiezingsprogramma geweest. Uh, daar staan gewoon uh, onverantwoordelijke dingen in. En ik, heb, ik, ik kan het gewoon niet meer om dat, om, om, om dat te verkopen. Wat is onverantwoordelijk aan het verkiezingsprogramma nu? De bezuiniging op Defensie. De, de ene bezuiniging van 1 miljard is nog niet uitgewerkt, is nog niet ingeboekt. Uh, nog steeds vele duizenden militairen moeten hun, uh, raken hun baan kwijt en moeten dat nog te horen krijgen. En we boeken de volgende 600 miljoen alweer in alsof het niets is. Dat betekent dus dat je aan een fundamentele discussie gaat komen... of je niet moet gaan beginnen met het afstoten van krijgsmachtdelen. En Heeft u die discussie kunnen voeren in de fractie? Nee, die discussie hebben we niet kunnen voeren. We hebben in een, in een kort uh, inkijkrondje van een half uur... hebben wij in dat concept uh, verkiezingsprogramma mogen kijken. Daar uh, hebben wij uh, toen wel of niet onze bevinding op mogen uh, geven. En dat was het. En we hebben vandaag, net als u, hebben wij het definitieve programma hebben wij, uh, zien verschijnen. Het was voor ons eigenlijk ook gewoon een verrassing wat het... Uh... Kijk, en, en nog steeds de financiële paragraaf zit hier niet bij. Dus daar kan ook nog een verrassing uitkomen.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 dat bedrag blijft staan, maar uh, we kunnen kijken hoe we dat gaan invullen. Dat werd gewoon gepimpampet met de krijgsmacht. Uh, hebben we nog een luchtmacht nodig? Waarom heffen we die niet gewoon op? He, gewoon echt, het gaat in dit geval gewoon echt om, om, om visieloze bezuinigingen. Er zit geen visie achter, er zit geen doel achter. Het is gewoon, we hebben geld nodig, het is gewoon een, een boekhoudkundige en visieloze bezuiniging. Hoe kan het, Wim Kortenhoeve, dat het zo gaat?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 Het gaat zeer diep, maar dat geldt voor ons beiden. Het geeft ook een gewetensnood dat je dan één dingen moet doen die dus irrationeel zijn. of die gewoon volslekt, volslagen verkeerd zijn. Ik heb het voorval verteld van de F-16 inzet ja. in Oeruz, of in, in Kundus. Dat mij werd opgedragen door de fractie. om te, te verdedigen dat Nederlandse F-16's geen vuursteun zouden mogen geven. aan bondgenoten die onder vuur lagen. Dat is gewetenloos. Ik heb het gedaan, ik heb er hartstikke wel last van gehad.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 Je bent loyaal aan een partij en je, je hoopt maar elke keer dat, dat je toch in staat bent om er een, een, een, een wending aan te geven in de, in de positieve richting. Maar als elke keer die, die mogelijkheden afgesneden worden en het komt gewoon niet en, en je wordt elke keer wordt die deur voor je neus dichtgeslagen Dat je van nou gaan we proberen het wel goed te doen en net als collega Kortenhoef word je door de fractie op pad gestuurd. En dan uit loyaliteit naar de fractie, want je praat niet namens jezelf maar namens een fractie verkoop je dus het standpunt wat door de meerderheid in die fractie... Uh, op dat moment gebezigd wordt. He, en en uh, collega Kortenhoeven zei het net ook al... op het moment dat het, uh, dat het de voorzitter niet zint... dan begint hij op voorhand door het woord te nemen. En daarmee uh, stuurt hij de, de fractie een bepaalde richting in. Dan zegt Wilders dus zelf al wat hij ervan vindt. Ja, dan, dan zegt hij inderdaad op voorhand... Ik vind, het, ik, vind het helemaal, ik vind het maar helemaal niks. Ik zal hem een voorbeeld geven. Ik heb gepleit om mee te doen aan de EU-Atalanta-operatie... antipiraterij... De NAVO heeft ook zo'n soortgelijke operatie, Ocean Shield. Alleen, het mandaat van de EU-operatie gaat veel verder. Dat mandaat ligt namelijk precies in het verlengde... van alles waar ik de afgelopen jaren voor gepleit heb. Een keiharde aanpak van piraten, ook op de kustrook. Nou krijgen we die kans, maar alleen omdat het onder EU-vlag is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 Dat is het probleem. Kijk je in de PVV-keuken van uh, de heren Hernandez en Kortenoeve. Zij stappen dus per direct uit de kamerfractie van de PVV. En Geert Wilders denkt dat er na Kortenhoeven en Hernandez... geen andere PVV'ers vandoorgaan. Dat zei hij net na afloop van de fractievergadering. Er zijn weinig dagen geweest dat ik zoveel messen in mijn rug heb gekregen... als uh, vandaag, maar ik ga dat niet terugdoen. Ik ga uh, daarboven staan. Uh, ik ga uh, uh, ja, me bezighouden met de campagne, met het programma... Uh, met de nieuwe lijst... En uh, ik blijf heel erg positief en ik weet ook zeker dat heel veel mensen uh, ja, nog steeds uh, dol enthousiast zullen zijn over dat verkiezingsprogramma van de PVV. En ons ook nog steeds op 12 september heel veel steun zullen blijven geven. Blijven al die anderen u wel trouw? Nou, ik, ik, uh, ik ga ervan uit dat dat zo is, ja. Maar nogmaals, wij komen met een nieuwe lijst. Over drie dagen komen we met een nieuwe lijst. Dan horen mensen of ze op de lijst komen en zo ja op welk nummer. En had, u, had u deze tweede bij willen hebben eerst nog? Dat ga ik niet zeggen. Ik ga nou niet uh, zeggen wat ik ook niet van plan was om te zeggen. Alleen tegen de mensen zelf. Um, of ze op de lijst komen en zo ja of welk nummer. Het zou onzorgvuldig zijn. Ook nu ga ik daar niet op natrappen naar de heren uh, Kortenhoeven en Hernandez. Maar wat ik wilde zeggen is op het moment dat je met een lijst komt. En mensen blijkbaar daarop anticiperen. Blijkbaar denken van nou dat pakt voor mij misschien slecht uit. Ze zijn rancuneus. Ja, de enige rancune kan ze niet worden ontzegd. Uh, uh, maar, en dat is jammer. Uh, het hoort bij de politiek, uh, vrees ik, dat mensen die denken dat ze niet terugkomen of laag komen... dat die dan de vlucht naar voren nemen. Uh, maar um, um, um, wij gaan gewoon door. Uh, wij gaan positief door. Uh, en ik heb er nog steeds heel veel zin in. Die twee die zeggen, er zijn er nog veel meer. Nou, ik ken ze niet. Dus uh, wat dat betreft, uh, nogmaals, we hebben het verkiezingsprogramma... In de fractie besproken. We hebben bij de heer Hernandez zelfs nog een aantal dingen aangepast op zijn verzoek. Dus ja, ik ken ze niet. Kom mevrouw Helder terug? Ik ga niets over de lijst zeggen. over Geen enkele naam. We gaan dat zorgvuldig doen. En we vertellen de mensen zelf eerst of ze op de lijst komen. En zo ja, op welke plek en niet via de media. Maar ze stond op drie vorige keer. Ik ga niets over welke mensen of lijstplek dan ook zeggen. Dan zult u het echt nog even tot zaterdag geduld moeten hebben. Dat zei PVV-leider Geert Wilders. Peter Blok sprak met hem. De kandidatenlijst van de PVV komt dus aanstaande zaterdag. Dan nog een bericht het Nederlandse mannen-estavette-team... op de 4 keer 100 meter mag toch naar de Olympische Spelen. NOCNSF CNSF heeft alsnog toestemming gegeven... om uh, Brian Mariano, Churandi Martina, Giovanni Codrington en Patrick van Luik. EK-goud uh, haalden ze bij afgelopen zondag om die dus af te vaardigen naar Londen. De vier vol deden niet aan de Olympische ijs... maar mogen nu dus alsnog door uh, deze prestatie een ticket opkomen halen. Joris van den Berg, Gio Lippens, wordt er al geklommen... Dat wordt al geklommen door de kopgroep. Die zijn inmiddels begonnen aan het eerste klimmetje van de dag. Een klimmetje van de vierde categorie, de Cote de Lepers, het peloton. Daar nog op 4 minuten en 50 seconden achter. En we hebben nog 65 kilometer te koersen na deze klim. Dan gaat het nog eventjes 30 kilometer op en af. Maar krijgen we geen echte klimmetjes. Maar dan over 30 kilometer. Dan gaat het achter elkaar gebeuren. De laatste 33 kilometer zo'n beetje, die gaan op en af. Dan krijgen we die mini-uitvoering van de Amstel Gold Race, zoals dat vanochtend al door meerdere mensen die het parcours gereden hadden, werd euh, gezegd. Dan wordt het echt euh, spektakel. Voorlopig dus de kopgroep in de eerste klim van de dag, Joris. En dat is natuurlijk het doel voor die Deen in de kopgroep. De leider in het bergklassement. Morkov, de renner van de ploeg. En bij hem zit nog altijd de kampioen van Oekraïne van Astana. En zijn ploegleider is Bon Tempi. Die zit achter het stuur en ziet er nog even vervaarlijk uit. Die Italiaan, als toen hij een jaar of twintig geleden massa-sprint won in de ronde van Frankrijk op bombastisch wijze deed hij dat. Het groepje gaat rustig naar boven. En daar, liggen natuurlijk, daar ligt natuurlijk één punt klaar. Zometeen voor de Deen, de leider in het bergklassement, Morkov. Hij leidt de dans in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk... met de andere vier aan zijn wiel. De Radio 1 sportzomer. De festivaltent. Van festival naar festival van high culture naar low culture... trekt de festivaltent de zomer door. Vandaag staat Anne van der Veen bij de Robeco Zomerconcerten. Maar gisteren aanstormende celliste Sol Cabetta optrad. En waar sta je nu precies, Anne? Nou, het is wel grappig, want als ik uh, voor me kijk... zie ik allemaal rode stoelen. Ik zie zelfs een uh, koninklijke loge. Ik zie uh, allemaal beroemde namen hier op de zijkanten staan. Hendel, Bach, Haydn. Uh, nou ja, voor de geoefende luisteraar zeg ik het verkeerd. Röntgen, nee. Dat is ook be bekende namen. Rungen, en Sveers. Nou, die beroemde uh, Nederlandse componisten. Het is, ja, heel leuk. het is heel leuk. Ja, het is leuk, hè. Ja, want voor de geoefende luisteraar. We staan in de, het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, daar zijn ook festivals. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. En een van de grote namen die hier staat is Richard Eager. Ja. En uh, die zit bij een mooi instrument. Ja, het is mijn clever symbol. Ik heb het uh, net gebracht vanochtend van, uh, van mijn huis in Amsterdam. Hier heet het concertgebouw. Het is een ongelooflijk mooie zaal. Een van de mooiste zalen ter wereld. Het is dus echt ongelooflijk goed. Een, een groot plezier hier te spelen. Nu heeft u hier vaker gestaan. Waarom is dit zo speciaal? Nou, is de, de klank is zo so mooi hier en het is niet, ja, het yeah, is een zaal van de een van de 19e eeuw en ik denk de beste muziek hier is yeah, dit soort muziek, de, de latere 19e eeuwse muziek. Bruckner, Tchaikovsky klinkt ongelooflijk goed hier en het is niet alleen de, de, de, de maat van de zaal, maar het is de kwaliteit van de klank en niet alleen de, de harte muziek, maar de kwaliteit van de stilte hier. Het is het is echt prachtige, prachtige stilte in die zaal. Het is fantastisch. Nu zit u achter een klavensymbol. Ja. Kunnen we eens horen waarom het hier zo mooi klinkt? Ja, ik kan even luisteren. Ja, ja, het is heel zacht, maar de, de, de klank, de, de zachte kant is zo mooi. Nu uh, moet Richard Eager pas vanavond spelen. Maar gisteravond was er uh, ook een concert van uh, een uh, celliste. Ik vind het een mooi concert. Toegankelijke muziek. Ja, waarom is het toegankelijk? Omdat mijn man misschien geen kenner van klassieke muziek en het is geen zware muziek dit. Wij komen hier wel eens vaker, als we, niet heel vaak, maar een paar keer per jaar. En we, het valt ons nu op dat er toch iets anders uh, gemeentepubliek zit. En uh, ja, toegankelijk maken is volgens mij goed. Ja, want uh, wat is het uh, beeld wat jullie hebben van het uh, concertgebouw publiek? Ja, toch een beetje grijze haren en uh, allemaal strak in het pak... Geen kleurtjes. Zijn jullie uh, vaste concertgebouwbezoekers? Nee, ik ben uh, uitzonderlijk. Dit keer hier wel. Maar wij we komen uit Den Haag. En, uh, wij zijn residentie, en uh, orkestliefhebbers. <laughs> nu zien jullie eruit als kenners van klassieke muziek. Was dit wat? Ja, dit was heel wat. Ja, dit was heel bijzonder eigenlijk. Het is zo mooi. Die cello hoor je heel goed. Ik vergelijk het dan met Den Haag, waar het geluid veel harder is. Het is hier veel mooier, fluwelen geluid. Prachtig. Wat mij wel opviel, was dat er zoveel geapplaudisseerd werd. Het was ook eh, onbekendheid, had ik de indruk, met eh, de gewoontes. Wat zijn de gewoontes? Nou, eh, alleen als de dirigent binnenkomt even klappen eh, om, om aan te komen. Fijn dat je er bent. En dat is dat. Maar er werd gewoon heel hard geklapt uit het niets. Zou dat zijn omdat Robeco wil met deze concerten eigenlijk... Eh, brede publiek trekken. Precies, u die die zegt het. Die indruk had ik ook, ja. Ja, ja. Oh, ja. Nou, weer terug in uh... De grote zaal van het Concertgebouw Er wordt hier uh, ondertussen nog steeds gestemd eigenlijk. Waar verheugt u zich nou het meest op? Is het uh, de akoestiek dus die hier zo goed is waar we het net even over hadden of is dat het publiek? Ja, het, allebei. I mean, it is a, de de Rebecco Concert is een echt een soort speciale publiek. Het is een soort, uh, zoals een beetje de, de Proms in Londen. Het is echt een zomerpubliek. En een heel goede programma. Het is een Barok Pops programma voor soprano en Orkest. Uh, heel, heel beroemde. Uh, Arias van Hendel, Lasha, Kyopianga en Let the Bright Seraphim, al die tophits van de Barokperiode. Uh, en het uh, yeah, denk ik het een heel spannende avond wil zijn. Dat laatste, hè? dat publiek. Het zat ook een beetje in mijn reportage. Het is wat minder geoefend. Is dat erg? Dat vind ik altijd echt fantastisch. Een, een, een nieuwe en een, een verschillende publiek te hebben. Ik wil, wil dit muziek niet alleen de, de kenners en liebhabers, leap, maar echt ook uh, de gewone publiek. Het is echt, en dit, dit, dit muziek is voor het gewone publiek. Die, die, die soort uh, barokpops. -baro Absoluut barok dus voor het uh, gewone publiek. Dat is vanavond in het uh, Concertgebouw in Amsterdam. De Robeco Zomerconcerten zijn nog tot 31 augustus. En omdat het hier zo mooi klinkt, nog een klein stukje. Nog een... Uh, yeah? Van der Veen bij de Robeco Zomerconcerten en die Richard Iger waarmee ze sprak, die treedt dus vanavond op samen met sopraan Lisa Larson in het Concertgebouw. Dan nog even naar Wimbledon, naar Marcella Mesker, David Ferrer, Juan Martin Del Potro. Ferrer stond twee sets voor, heeft hij uh, doorgepakt Marcella? Ja zeker zeg. 6-3, 6-2, 6-3. En wat speelde David Ferrer 30 jaar alweer? Wat speelde hij goed tegen Del Potro? Hij sloeg uh, maar liefst 34 winners en maar acht foutjes in drie sets. Hij benutte vijf van zijn acht breakpoints. Ja en bereikt nu zijn eerste kwartfinale op Wimbledon. En dat zou me ook helemaal niet verbazen als hij straks ook zijn eerste halve finale gaat halen. Maar ja... Dan moet hij wel in de kwartfinale de home favorite, de thuisspeler. En die Murray verslaan. Want die wil makkelijk in drie setjes van Marin Silic. Als je kijkt naar Murray en Ferrer. Die hebben tien keer gespeeld. Vijf-vijf in onderlinge ontmoetingen. Nooit op gras. Laatste ontmoeting Parijs. Toen won Ferrer. Dus dat uh, zal straks een mooie kwartfinale worden. Knap dus uh, van uh, Ferrer. Die zich ja, toch constant verbetert. Uh, jaar in, jaar uit. En misschien dat zijn Engels niet zo goed is. Dat zagen we wel in dat BBC-interview na afloop. Maar ja, zijn tennis is uh, des te beter. Dus een geweldige overwinning voor de Spanjaard uh, Ferrer op uh, Del Potro. Ondertussen... Uh, gaat Gaat het hier gewoon door op het centenkort? En uh, zien we de Wimbledon-kampioenen uh, van vorig jaar? Petra. Kvitova klaarstaan uh, om haar uh, kwartfinale te gaan spelen tegen Serena Williams. Nou, dat lijkt het mooiste affiche van de vier kwartfinales bij de vrouwen. De speelsers hebben vijf minuten ingeslagen. En ik ben benieuwd of de 30-jarige Serena Williams tegen die 22-jarige Tsjechische de klus gaat klaren. Serena Williams, viervoudig Wimbledon kampioen. Kvitova, dus de titelverdedigster. Een mooi affiche. De wedstrijd staat op het uh, punt van beginnen. En uh, de buitenbanen, ja, daar wordt uh, inmiddels ook weer gespeeld. Dankjewel, Marcella Mesker. We volgen natuurlijk die uh, partij van Kvitova en Serena Williams op de voet. Hier komen onze collega's al binnen. Vervolgens de derde etappe uh, natuurlijk Boulogne-sur-Mer. Dat is de finishplaats. Nog steeds die vijf man vooruit uh, met die uh, bolletjesstrui erin. Morkov, Bernardo zit erin, Peres, Minard en Griefko. Vier en een 4,5 minuut voorsprong over het peloton. Maar het is straks pas te doen in die laatste 20 kilometer.